met het NOS -journaal. De vrouw die deze week in Zevenaar werd aangehouden na de vondst van een dode pasgeboren baby wordt verdacht van kindermoord. Het openbaar ministerie zegt dat de 18-jarige vrouw vermoedelijk de moeder van de baby is. Het kindje werd maandag in een huis in Zevenaar gevonden. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de baby door een misdrijf om het leven is gekomen. Vandaag bepaalde de rechtercommissaris dat de vrouw nog zeker acht dagen vast blijft zitten. Minister Schultz van Hagen is niet van plan de organisatie van de spoorsector te veranderen. Voor de Kamercommissie Spoor zei ze dat ze er niet voor voelt de splitsing van het spoorbedrijf in NS en ProRail terug te draaien. Maar als er dingen niet kloppen wil Schultz die wel aanpakken. Als voorbeeld van zo'n verandering noemde ze het besluit om de informatievoorziening van ProRail over te hevelen naar de NS. Het pijl van de Rijn en de Waal is zo laag dat veel vrachtschepen met halve lading moeten varen. De Rijn stond vanmiddag nog maar 7,15 meter boven NAP, terwijl normaal in november 12 tot 13 meter is. Transportbedrijven leiden schade doordat ze hun lading over meerdere schepen moeten verdelen. Ook zijn al veel woonboten op de Rijn en de Waal scheefgezakt of drooggevallen. In Deventer moet een noodgemaal ervoor zorgen dat het Zallandse achterland nog water uit de IJssel krijgt. In Duitsland heeft de Rijn een historisch lage stand bereikt. In meer dan 100 jaar tijd is de waterstand in november daar niet zo laag geweest. Bij een grote actie tegen Wietteelt heeft de Brabantse politie in Deurne een hennepkwekerij aangetroffen in een transformatorhuisje. De politie spreekt van een opzienbarende vondst. Het transformatorhuisje levert elektriciteit aan een groot deel van een woonwijk. En volgens de politie was er een aanzienlijke kans op brand of een explosie. De politie is de afgelopen tijd bezig met een grootschalige actie tegen henne plantages. Er zijn al duizenden planten in beslag genomen en tientallen mensen opgepakt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met minima tussen 3 en 8 graden. Morgen overdag veel bewolking, maar later op de dag kan de zon nog even doorbreken. Het wordt dan een graad of 10. In het weekend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Dit was het N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 In jouw tijden, leven, uh, van een uh, legendarische kroeg ergens in de, de Kostenstraten die we hier hadden. Namelijk de Wild uh, Ik zat uh, gisteravond uh, toevallig met een van de, de voormalige uitbaters uh, te praten. Dat was uh, Frank Vink. Die dat uh, onder andere deed. Uh, samen met uh, nog twee anderen. Maar uh, die ene gast waar hij dat mee deed. Ja, die was verantwoordelijk voor de, de muziek uh, op zo'n zaterdagavond. En uh, daar kwam ook uh, dit nummer van Tool uh, gewoon voorbij. Dat nummer dat heette overigens 46-2. Zo heet hij uh, helemaal. Tenminste, als ik het goed begrepen heb. Anima is het uh, nummer, uh, of tenminste het album waar dit uh, vanaf uh, komstig is, van 1996. Dus het nummer is alweer 15 jaar oud. En kom ik dat op? Omdat het weer een of andere... Ja, Jozef Reuser, die kwam ook mee uh, van de week op Facebook. Die denkt van, ik ga dit eens even plaatsen. En uh, hij had al gelijk meteen mijn hart al gestolen. Ik denk, dat gaan we maar eens doen op donderdagavond. Om uh, mee te beginnen. Nou, uh, dat uh, zal ik dan ook meteen uitleggen. Dat, dit uur een beetje stevig in elkaar zit En het tweede uur gaan we dan even wat langzamer Met, uh, met z'n allen Want uh, dan hebben we wat uh, ruimte voor de singer Songwriters uh, Want we hebben de laatste weken dat toch wel een beetje laten liggen En dat heeft natuurlijk met uh, Allerlei oorzaken te maken Doordat wij studio -gasten hadden Housers is uh, geweest, Uber is geweest En natuurlijk hadden we ook nog vorige week De Roep Agda Award Gisteravond uh, zijn we geweest Tenminste, ik ben bij uh, De tweede uitvoering van uh, de Lars Walsch geweest. En die kende al een uitvoering tijdens Bekenstein-pop. Toen werd de popmeester zelf, Leo Blokhuis, erbij gevraagd om het een en ander te vertellen. Wat was namelijk het geval, daar uh, hadden een aantal Haarlemse en IJmuidense en nog een paar muzikanten uit de omgeving van Hanem en IJmuiden... Uh, ...bij elkaar de kop ook bij elkaar gestoken van, dat kunnen wij eigenlijk ook. En, en Bergerstein kende dit uh, zijn primeur en gisteravond was daar gewoon nog eens een keer uh, de reprise in het patronaat in Hanem. En daar was ik dan getuige van. En ik moet je zeggen, de eerste keer is uh, mij niet zo goed bevallen, maar gisteravond nou... Hij was heel erg lekker, moet ik hier eerlijk halverbij zeggen. En dat heeft ook te maken met uh, twee mensen die daarin uh, verstopt zaten. Alleen uh, ze waren nog uh, vergeten om uh, ja, bij de grote finale met z'n allen op het podium te staan. Toen stonden ze daar gewoon bij uh, de uitgang bijna. Uh, ik heb het over uh, Suus de Groot en Fabian de Dammers. Die, uh, die waren er ook bij. En met beiden had ik een gesprek gisteravond. Het zal menigeen niet verbazen, want de twee hebben uh, min of meer ook een... Ja, min of meer een muzikale relatie uh, aangegaan. Hier en daar uh, speelden ze samen. En dat was eigenlijk ook aanleiding om eens daar even wat, uh, wat nadere vraag over uh, te stellen. En bij Fabiana Dammers hebben we nog iets kunnen ontfutselen. Dus dat uh, kan ik je er ook nog iets, uh, iets uh, over vertellen. Maar dat bewaren we allemaal even voor het uh, tweede uur. Dit uur dus uh, gewoon voor de, de wat uh, snellere muziek. Uh, nou, we hadden net dus Tool uit 96. Dit komt ook uh, volgens mij uit uh, de jaren 90. En dan heb ik het over. Link Biscuit en de citoneel op worden in. En gentlemen! <laughs> Luister zelf maar. The chocolate And nothing you do Will bring you closer to me Ain't like bitch, a bitch A fucked up bitch A fucked up soul With a fucked up snitch A fucked up head is a fucked up shame Swinging on my nuts is a fucked up game Jealousy filling up a fucked up mind It's real fucked up Like a fucked up crime If I say fuck Two more times That's forty-six clocks in this fucked Maar ze waren toen wel erg grof. Eh, toen in de jaren negentig. En dat was alleen maar door de onstuimige en obscene... Nou, obscene... Wel vuige tekst in ieder geval. Van eh, Bob Fosco en de Raggende mannen. En diezelfde Bob Fosco... Die zat ook al in de... Last Waltz gisteravond. En toen moest hij in juni PP uh, Fischer zomaar vervangen. Want hij vond het nodig om uh, op de avond dat uh, de uitvoering was... ...tijdens Bekenstein Pop, om vader te worden. Dus PP, waarom was hij er toen niet bij? Uh, dat had dus daarmee te maken. Maar goed, hij is uh, uiteindelijk uh, gisteravond wel geweest. En toen stonden ze, stonden ze daar met z'n tweeën... ...Pop, Fosco en PP Fischer... ...een uh, nummer van, uh, ja, van de band een beetje te spelen. En dat uh, moet ik zeggen, dat was uh, heel erg aangenaam... Uh, het was ook niet uh, van mij de enige bekende die daarbij uh, zat. Er daar zat er nog één verstopt. Dat was een oud radiocollega Danny Lodder. Die speelde daar ook in mee. En die heeft uh, vroeger samen met een van de bedenkers... Uh, Maarten Veldhuis en Wouter Plantijd... Wouter Plantijd, uh, daar heeft uh, Danny Lodder samen mee uh, gespeeld. En ik ben in ben ik uh, die naam van die groep uh, kwijt. Maar uh, het, uh, het was een legendarische Hamense band. Ik kom er nou in godsnaam ik kom er niet meer op. Wel weet ik dat die uh, Pepe Fischer overigens ook een legendarische Legendarisch beentje had in Haarlem en omstreek... ...en dat was Beatcream. Dus uh, het, uh, de Haarlemse popscene was gisteravond toch behoorlijk uh, vertegenwoordigd... ...en ook de oude Haarlemse helden zaten daar gewoon bij. Dus uh, mannen als Wouter Plantijt, ik uh, noemde hem al... ...maar ook Maarten Veldhuis, één van de architecten van uh, The Last Walt, ...als het ging om uh, de tribute, omdat het is een tribute uh, geweest... Uh, ...om dit nog een keer op het uh, podium te brengen. Dat gebeurde allemaal in de grote zaal. Daarover straks meer, want uh, de, de aanleiding was uh, dat daar uh, twee dames op het uh, podium uh, stonden. De een deed uh, de vocalen voor de ander en omgekeerd. Ik heb het over Suus de Groot en Fabiana Dammers. Die waren daar dus aanwezig. Uh, daarover straks meer. Eerst gaan wij uh, even verder uh, met een nummer uit de jaren negentig. Ik kan mij nog herinneren een beeldschoon optreden tijdens Pinkpop en ze, komen, of ze kwamen uit Ierland. Ik heb het over Therapy en het hele mooie nummer Diane. Het is altijd al geweest en ik weet het antwoord wel, maar ik zeg niets. Ik laat het, voor wat het is, ik laat je in de vaan. Je komt er wel achter als je naast me komt staan. Dat is een tijdje terug. <laughs> ja, heb je hem ingeprikt Marcus? Ja. Heb je me ingeprikt? Ingeprikt? Ja, ja, ja, ja. Allee, je hebt je koptelefoon wat op mag 10 staan. Echt ja, waar, jongen? Ik heb mij net opgeblazen ongeveer. Ja, oké. Okay. Uh, welkom in ons midden. Oh, tenminste, ik en mijn muziek. En uh, nu mag uh, jij ook fijn aanschuiven. Dus ja, en mijn favoriete krukkenstuk. wat is dit? <laughs> ja, inmiddels uh, is er een houten krukje voor de mensen thuis die dat uh, niet weten. Maar er staat het hier een houten krukje waar houten ik altijd op presenteer. Ja, precies. Nou, dat uh, houten krukje dat bestaat niet meer. Je zit nu op een, een of andere soort rode Ja, Ja, uh, een of ander goedkoop plastic ding natuurlijk. Ja, nou, dat. Uh, ik kom een houten krukje terug. <laughs> zit er zitten drie poten onder, Mark. Ik ben helemaal uit mijn. uit mijn. uit mijn element nu. Dit, dit, dit, dit, dit Nee, dat plek? gaat ook niet meer goed komen Nee, nee, nee. Ik, kan ik iets uh, anders uh, doen? Dat het toch misschien enigszins goed komt? Of. Ik kom een houten krukje terug. Nee. nee. Zo. En? En? Is die uh, week achter de rug? Nou, achter de rug, voor jou misschien, maar voor mij niet. Ik werk morgen nog. Ja, ja nou ja, goed. Uh, ik heb uh, gisteravond een beetje bij de Last Wans rondgehangen, maar uh, Ja, uh, hoe was het? Leuk. Ik las op Facebook. Leuk. leuk. Ja, het was, was heel leuk. En, uh, ik bedoel, het is uh, een hele avond uh, met, met allemaal Alamse en Buidensen en uh, nog wat helden die er uh, rond uh, liepen. Dus. En ze waren, er waren ja, ook nog bekende figuren zoals bijvoorbeeld Voskou, Wouter plantijd uh, Jongens die ook in het landelijke wereldje een beetje bezig waren geweest. Dus, oh, het zegt wel genoeg. Ja, het klonk gezellig. Het, het klonk leuk. Uh, bevindingen straks in het tweede uur. Ik heb het al uh, meerdere malen al gezegd, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Uh, dit was trouwens uh, Lief van Vlucht. Nee, niet Lief. Antwoord van Vlucht 13. En daarvoor hoorde je Diane van... Therapy, ken je dat nog? Dat uh, groepje met, uh, met die uh, strijker en die, uh, die uh, cello? Die hoort? Nou, even... nou, Zet hem nog even open. Dan krijg ik nog een preview. Ja. Ja. Of oh, Tenminste, uh, dit, is, dit is verkeerde. Ik was zeggen, het is Vlucht 13. Uh, uh, nog een keer Vlucht 13. Uh, Vlucht 13, nee, dat moeten we niet hebben. Uh, zullen we kijken. Nog, nog even terug, want volgens mij moet jij dat, uh, moet jij dat wel kennen. Uh, wat, wat, wat, wat, deze moet ik hebben. En dan moet ik dit nummer even erbij pakken. En dan... Ja, en dan moet ik eigenlijk nog een stuk door, uh, doorspoelen, maar ja, dat gaat even moeilijk. Dit nummer. Ah, ja, dat ken ik wel. Dat ken jij wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat hebben we dus net even gedraaid. Ik ben niet toch, helemaal uh, een cultuurbabaar. Nee, oh, ja, er staat wel op jouw uh, sweatshirt iets van Ramstein. Nou ja, over Ramstein ja, gesproken. Zullen we, zullen we meteen even Ramstein er maar even bij pakken? Dat lijkt me wel leuk. Die shirts ja. zijn gewoon het warmst. Dus ja, ja uh, en deze, deze koude dagen uh, Daar moet je daar rekening mee houden? Uh, het is december hè, dus uh, ja. op december, november nog, we lopen een beetje op, uh, op de je zaken Je loopt een uh, beetje vooruit, maar, ja. maar het uh, is uh, niet helemaal uh, de bedoeling. Uh, december, november, maakt het uit. Ja, uh, uh, koud is het toch in ieder geval. Ik, kan ik kan ben toch wel een beetje een man uh, die van het, uh, van toch wel het uh, mooie zonnetje houdt. Een uh, mm, graad of 20 buiten, dan vind ik het allemaal wel uh, heel erg fijn. Maar dit, dit is uh, echt uh, gewoon weer helemaal niks. Oh, oh, oh. Heb je van mij Doehast? Doehast. Uh, ja, Doehast. Doe hast? hier. O, ja, die wil ik wel. Ja, dat is wel een, leuke, eigenlijk een leuk nummer om uh, weer eens even uh, weer te draaien. Dat gaan we dan ook maar meteen even doen. Hier zijn ze, vrienden van Ramstein uit Duitsland, met doe doe Hast. hast. Op uh, jouw verzoek. Het is, uh, dit uh, dit fijn. En uh, ik hoor ik ik nou de volgende eens... plaat gewoon niet op tijd voor elkaar. Dat vind ik een uh, beetje jammer, Jan. ja? Uh, ik moest even zoeken. Maar uh, ja. uh, er zit nog een heel verhaal aan vast. Heb je hier nog iets uh, van een. Uh, iets onder? Ja, ja geweldig. ik denk we gaan naar de volgende. Ja, ja nee. gaan, we ook, gaan we ook? Gaan we ook? Maar uh, ik moet er toch even nog iets uh, bij vertellen. Wat, wat zo leuk was, nou, afgelopen bronnen. zondag. Want een van mijn, mijn uh, andere klussen is niet alleen mijn dagelijkse werk uh, ergens in Velsenbroek bij een waterleidingbedrijf. Maar ik uh, ben ook actief als een soort van uh, verslaggever voor een, uh, ja, van een regionaal sportkrantje. Uh, Sportkrant. En wie stond er in het veld bij het tweede van VSV? Daan van Putten. <laughs> wat het leuke was. Ik kreeg, van de week kreeg ik een nieuw linkje van hem op, op mijn Facebook. Dat uh, het, het is van Pound. Voor de mensen die nu thuis zitten luisteren. Wat is dat? Nou, ik zou eerst zeggen. Hebben jullie nog iets van oude autogordels thuis liggen? Want ja, het is nog wel iets van stevig gekost. Uh, maar Daan is ook nog inderdaad in zijn vrije tijd ook voetbalspeler van het tweede van VSV. En dat wordt gecoacht door weer mijn direct leidinggever. Dus dat is altijd, altijd leuk. En wat gebeurde er? Deze scheidsrichter die had het uh, gepresteerd om uh, in plaats van een wedstrijd uh, 45 of een wedstrijd helft 45 minuten te laten duren. Liet hij deze uh, helft toch wel tot ongeveer 60 minuten doorgaan. Want het sloeg helemaal nergens op. De Mensen van... Uh, lange helft. Ja, lange helft. Koninklijke HFC, uh, dat was de tegenstander. Die stonden een beetje raar te kijken. Van wat uh, gaat dit hier uh, om? Een Zwitsers uurwerk wat niet helemaal goed uh, meer in orde is. Nee, het was het ook. Maar Daan had op een gegeven moment even de bal. Maar die bal die moest terug naar de tegenstander. En uh, ja, Daan doet dat dan gewoon een beetje onbesuist. En uh, schuintsechter trekt... Rode kaart! dus Daan van Putten kon het veld uit en dat was uh, wel de eerste keer dat uh, Daan van Putten in zijn lange voetbalcarrière met grootste is bestraft. Dan, foei. laten we dat maar gauw vergeten. Hier is Paul met uh, het uh, nummer wat uh, we gaan, uh, ja, wat we terug gaan horen op hun CD EP, Strive. Oh. Oh, wow, wow. Ja, kijk, als je een nou de nadelen zijn, van de vijf stokken hebt, dat is een andere. Dan zit je dus uh, net in, uh, ja, dus, dus, dus, <gacht> in een bericht. <lacht> en dan, dus, diegene kan er niks aan doen hoor, maar uh, dan ben je nieuwsgierig. En dus, die, die pot voor to. De boven en de boven en boven uh, en boven en boven en boven en boven en boven en boven en boven en boven Ik toch uh eigenlijk een fijne putser maar goed, hij staat hier ook op, dan gaan we er dus niks van merken. Uh, Wat ben ik, je dan? Ja, een B-artiest. <laughs> dus uh, uh, eens ik even kijken of hij er gewoon op staat, hoor. Moet erop staan. Want dat uh, was uh, wel de bedoeling. Nou, kijk, en dan kan ik gewoon uh, het blikje afkijken. Uh, kijk, nu doen we het gewoon zo. Hier is Pound. Uh, Nog een keer met Strife. Oh. You're right now, once you're getting done uh -huh. Don't live your life for the old people's son, please Stop living for today uh -huh. We are Om en om uh, doen uh, vandaag. Ja, het, uh, het is weer een feestelijke herkenning. Dan zit je gewoon weer in gedachten. Ben je met iets bezig? En uh, zie je erbij de denken: wat zal ik nou weer gaan draaien? Maar dan is het plaatje ineens afgelopen. Ach, het heeft ook wel weer zijn charme, eerlijk gezegd. Vind je niet? Nee. Nee. Van strak en, uh, ik hou van strak en toch wel wat muziek, ja. ja? <laughs> Minder lullen meer muziek. Ja, uh, nou, nou ja, goed, uh, soms heb je wel eens van die momenten dat het even niet, uh, niet werkt. Nou ja, goed, uh, moeten we daar dramatisch over. Make it Vindt work. Dat uh, is niet erg. Uh, we hebben dus uh, dit, dit, dit fijne groepje hebben we gehad. Dat is uh, Pound. Dat klinkt nogal erg uh, zwaar. Maar uh, dit is ook wel uh, leuk hoor. Dit klinkt ook wel erg uh, fijn, eerlijk gezegd. Hier is Rua en keep moving. ze? Uh, de heren van Ethereal. Uh, als het goed is, hebben wij in uh, CD-spelertje nummer 2 nog een, uh, een, een nummer klaarstaan. Klopt, hè? Ligt er aan welke je bedoelt. In de, de CD-speler rechts van jou. Ja. Daar zit iets met een automobiel. Is, ja, precies. Zullen we die even gaan draaien? Ja hoor. Zullen we dat dan maar even doen? God, what you do to me, you can have your way with me. Everything you do, it makes me feel so good. Multitasken is toch nooit echt uh, mijn sterk uh, wapen geweest. Uh. Nee. Zit het, uh, met jou Misschien moeten we een vrouw voor deze uitzending hebben. <laughs> die hebben we wel. Dat je, dat je... <laughs> die kan tenminste meerdere dingen tegelijk. Ja. Zeg maar. ja, zou dat kunnen. Ja. Hoe zit het met jou als jij aan het werk bent? Ben je dan ook uh, wel eens uh, multitasken of niet? Ligt nou wat ik aan het doen ben. Ja, eh, ja, ja, ja programmering, ja. multitasken gaat echt niet samen. hoor. Nee? Uh, nee, ik heb het ja, ook wel dat, gehad. Dan, dan ben ik een stukje aan het programmeren en dan leelt de collega tegen me en dan denk ik, joh. Of hij denkt dan van, joh, waarom antwoord je niet? Hallo? Ja. Wat? Zei je wat? Ja, dat kan natuurlijk. Dat is echt monotasking. Monotasking, ja, ja. dat is ook weer een nieuw woord Maar uh, ik, ik, ik heb er zoiets van Nou, ik, ik zou dat wel willen Maar uh, ik ben er niet echt bedreven Trouwens, hoe, uh, hoeveel uh, We hebben denk ik nog een minuut of vier geloof ik nog te gaan Weet Dit, niet, uh, zou ik jou eens tijd geven Dat uh, lijkt me zeer verstandig Dan kan ik eventjes zien hoeveel uh, we nog op de klokken hebben staan Klikken uh, Het is nog uh, zes minuten, dat is uh, nog wel erg lang Maar goed, maakt niet wa, uit wa, wa. Mm, wa. Ja, het is allemaal zo uh, Zo meteen, uh, weet je We hebben zo direct nog, uh, natuurlijk nog een vol uur en dat volle uur dat begint natuurlijk wel vrij stevig. Maar ik kan jullie vertellen, vriendjes en vriendinnetjes thuis, dat het daarna toch wel even wat rustiger gaat worden met, met de muziek. Ja, nou, het is, uh, ja ik denk dat ik het stevigste heb waar je mij zou kunnen openen. Ik heb het vanmiddag gedraaid, maar mensen vonden het toch een tikje te industrieel. Is dat zo? Industrieel? Oeh, uh, het lijkt, lijkt me wel erg gezellig eigenlijk. Uh, om dat uh, eens een keer ook hier op de, de radio te gaan te introduceren. Dus. Maar of dat ook werkt, ik weet het niet. Nou, we hebben in ieder geval uh, voor de laatste vier minuten van dit, uh, dit uur... ...hebben we in ieder geval deze nog klaarstaan. Ze hebben meegedaan aan Bevrijdingspop op een klein podiumje Maar ze zijn wel heel erg leuk om naar de luisteraars... Bees Noir en in Innocent. To come up with some new lies Now that I've lost my disguise